In Irak zijn 15 Al-Qaeda-leden veroordeeld tot de doodstraf voor een slachtpartij op een bruidsfeest. Vijf jaar geleden vermoorden ze 70 mensen in het Shiïtische stadje Dujjail. De daders deden zich voor als Iraakse militairen bij een nepcontrolepost. Ze namen het bruidspaar en de gasten mee naar een afgelegen gebied en schoten alle mannen dood. Vijftien kinderen werden met een stuk touw, een stuk steen aan hun nek in de tigris gegooid.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 De avondspits is nog niet voorbij. Er staan files van 3 kilometer en langer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwouden 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. Op de A12 daarna richting Utrecht voor het Oude Rijn 3. A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 3 kilometer. En voor Afrit monrode rode Reis ook 3. A16 Rotterdam richting Breda voor knopend Klaverpolder 4. De A27 Almere richting Utrecht tussen knop het Eemnes en Beeldhoven 3 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda voor Gorkum 7 kilometer En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor Leusten 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 6.9. Zie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 Tendi in fondo scusa in cambio tu che dai I'm yeah. yeah.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 I'm with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 Feest tot de mooie vroeg Ja, ja, ja Rambuis van de grill Flesjes, chardonnay, ja, hou van jou of Maar al aan de zee Weg van alle zorgen Lach als dit de stad De golven van de zee ze klie stromt op de En heel veel zomerhit. Dit is CFM Zandvoort.